Het beste van dance en RB in de mix. De mix. Met die FM's Nightwalk. presentatieradio Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, showfacts en u mixen. fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. De on-air dance show. DigiDanceFort. FM. De radio heeft zijn draai gevonden. De radio heeft een draai gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. FM. Fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. W Nightwalk. The on-air dance show. Dance Force FM. The weekend party, the weekend party is now. now, now, now underway. Holland's number one dance show is on the air. And W Nightwalk, and W Nightwalk with a Nightwalk ten party update, show facts, and global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is nighting the world, nighting the world in dance. Only on Dance Ford FM and ZFM. The party begins now. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is 10 uur geweest, welkom weer de tweede uur van de Nightwalk. Vandaag zaterdag 14 mei 2011. Ook het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Het beste van dance en RB in de mix op je radio. Onder andere muziek van Marco Borsato en Lange Frans. De appelsiers komen voorbij. Diezer Frank komt zo meteen voorbij, maar eerst missing met Everything But a Girl, the Girl, de Federal Grand Extended Remix. Dat hier op de rand. It's Mr. On Z to make other bastards and bitches and we are here together and all of us are made by these motherfuckers now are you ready motherfuckers to walk out on the floor now and start to dance. in the beginning Just go text, just go text, just go text, yeah, God created, what? Just go text, just go text, just go text, just go text. Dat was muziek van DJ Frank met Disco Tex Zijn versie daarvan. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. De bioscoopagenda van deze week, oftewel de top 10 van de meest bekeken films op dit moment in de bioscoop. Op 10 vinden wij een nieuwe film, Scream 4. In dit vierde deel van de succesvolle horrorreeks is de Ghostface Killer teruggekeerd in het leven van Sidney Prescott en haar vrienden. En dat bezorgt uh, weer een heleboel leuke. Enge tafereeltjes. Op nummer 9, The Lincoln Lawyer. Die aan drama met uh, Matthew McConaughey. Als een uh, vanuit zijn auto werkende advocaat die op een dag de kans krijgt... om de rijke Ryan Phillips te verdedigen. En ik heb hem gezien, de film. Het is een heel... Ja... Het is een mooie film. Je moet er wel geduld voor hebben, want je moet echt de hele film goed opletten. Daar is het ook een beetje een misdaaddrama. Maar uiteindelijk, als je de hele film gekeken hebt... Ik zat er eigenlijk aan te kijken terwijl ik niet eens wist waar ik naar zat te kijken en toen uiteindelijk had ik iets van, ja het is een best mooie film. Hij is ooit beroemd geworden met, uh, met zo'n film, de allereerste advocatenfilm van hem, uh, begin jaren negentig meen ik, uh, Matthew McConaughey is laatst op tv geweest, ik kom alleen even niet meer op de naam. En zo is hij eigenlijk doorgebroken als advocaat en nu dan, zoveel jaren later dat hij heel wat hikjes gescoord heeft, weer een film. ...waar hij advocaat is. Op nummer 8 deze week in de Bioscoop Top 10... ...vinden wij uh, Limitless Actie Frillum met Bradley Cooper. Als een schrijver die een geheim medicijn ontdekt... Waar, waar, ...waardoor hij zijn hersens voor 100% kan gebruiken... ...en uiteindelijk uh, ja, heel erg rijk gaat worden. Op nummer 7 Just Go With It... ...een romantische komedie over een man die zijn angst heeft... ...en die zijn vriendin vertelt dat hij stiekem getrouwd is en kinderen heeft... Iets wat natuurlijk gewoon niet waar is, zijn manier van uh, ja, vrouwenverzieren. Zeg dat je gewoon een vrouw hebt en dat je dit allemaal stiekem doet. Leuke film, zeker de moeite waard om naar toe te gaan. Just Go With It met Adam Sandler en uh, Jennifer Aniston. Op nummer 6 deze week, Russell Brand is een dronken playboy die zijn erfenis dreigt te verliezen. Wanneer hij verliefd wordt op een vrouw die zijn familie niks vindt. Ik heb hem nog niet gezien, dus... Ik zou zeggen, laat me even weten wat je ervan vond. Op nummer 5 deze week: Water for Elephants. Een drama met Robert Patterson. Als een jonge man die een baantje krijgt bij een circus en verliefd wordt op de belschone vrouw van de directeur. En je begrijpt, dat gaat natuurlijk niet helemaal goed komen. Daar gaat de directeur niet blij mee zijn als het personeel verliefd wordt op zijn vrouw. Op nummer 4 deze week: de film voor Thor, moet ik zeggen en een paar biertjes is het moeilijk uitspreken Thor, de film van de gelijknamige strip van Marvel Comics over een god Thor die als straf voor het beginnen van een oorlog naar de aarde wordt verbannen nou en dat zorgt weer voor hilarische momenten, op nummer 3 deze week Gooise Vrouwen een komische film naar de succesvolle tv-serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol, waarin de dames vertrekken naar Frankrijk om tot zichzelf te komen, of dat gaat lukken, nou je begrijpt het zelf wel Gaat zien in de bioscoop op nummer 2 deze week hebben we Rio, animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een Gai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Alleen één probleem: hij kan niet vliegen. Deze week op 5 een fantastische film. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb alleen de voorstukken gezien, maar een echte film waar je naar mijn mening gewoon naartoe moet gaan. Het is uh, Fast and Furious 5. Het vijfde deel in de Fast of Viewers Racks waarin de voormalige agent Brian van ontsnapte crimineel Dominique samen aan de verkeerde kant van de wet staan. En uh, ja, het hebben aardig uitgepakt. Meestal heb je van die delen, nou het eerste deel is fantastisch. Het tweede deel is leuk. Het derde deel. Wauw, wauw, wauw, het is te happen. Het vierde deel, het is wel, nou het wordt niet echt wel bijzonders meer. Nou, in deel 5 zijn alle spelers van de afgelopen series allemaal bij elkaar geraakt. Zelfs uh, mensen die in uh, deel 4 doodgingen. Die zijn weer tot leven gekomen. Op nummer 1 deze week dus in de bioscoop top 10. en Furious 5. En dan gaan we eens even kijken of we ook nog een, een DVD top 10 hebben... voor de films die nu op dit moment uh, populair zijn in de videotheek. Nou, op 10 vinden wij Iron Man 2. Vervolg op Iron Man 1. Waaronder uh, wederom geregisseerd door John Jaffray. En met Robert Brownie Jr. als Tony Stark. Oftewel als Iron Man. Op nummer 9... Retired and Extreme Dangerous, oftewel Rats. Explosieve actiecomedie, waarin een voormalig topteam van de CIA... op de dode lijst van een oude werkgever staat, omdat ze te veel geheimen kennen. En dat ze onder andere met Bruce Willis in overhoop. Om nummer 8 deze week Meet the Parents Little Fuckers. Hoe Greg Fokker zelf vader is van twee kinderen. Lijkt hij eindelijk geaccepteerd ac te zijn door zijn schoonvader Jack Barnes... Maar maar uiteindelijk wordt hij dan omgedoopt als de godfucker. Op nummer 7, de film die helemaal uitgescheten was, hebben er echt tig delen van gemaakt. Voor mij zitten ze al op deel 7 of deel 8 zelfs, misschien zelfs 9. De film Saw, 3D. Dit keer komen de gruweldaden van Jigsaw in 3D op je af. Waarin de groep overleven in handen komt van een sinister zelfhulpgroep. Nou, nu moet het gewoon zien om te kijken wat het is. Op nummer 6, haar naam was Sarah. Drama met Christine Scott Thomas als Amerikaanse journaliste... die onderzoek doet naar een Joodse familie die is gedeporteerd in Parijs. En je begrijpt, die film moet je gewoon zien. Op nummer 5 deze week in de DVD top 10. animatiemusical van Disney, naar het beroemde sprookje Rapunzel van de broers En op vierde Eetclub, gelijknamige film van Saskia Noord, spannende bedseler... Verwikker, Karin verwikkeld raakt in de intriges van haar vriendinnen. En op nummer 3: The Chronics of Narnia. The Voyage of the Dawn Treader. derde deel van The Chronics of Narnia. Waarin Lucy en Edmund terugkeren naar Narnia. om samen met Prins Caspian een zeereis te maken op een schip. Deze week op 2 in de DVD-top 10 verhuur. Nieuwkeerd Sturbo. een film die gebaseerd is op de Nederlandse comedy-serie. ...over een groep hangjongen in het Noord-Bramondse dorp Maaskantje. Ja, daar hoeft je niet meer over te vertellen natuurlijk, hè. En deze week op 1 e in de DVD top 10... ...Harry Potter en The Deadly House part 1. In het eerste deel van het laatste Harry Potter boek... Uh, ...moeten Harry, Ron en Harmony... ...op zoek naar de... ...Horcruises om ze te vernietigen. Ja. Harry Potter. Ik moet je bekennen. Ik heb ze allemaal gezien, behalve de laatste dan als het goed is dus binnenkort. Uh, hij draait over, hij moet nog, uh, ja, ik, ik loop een beetje achter hoor, in de bioscoop, moet ik eerlijk bekennen. Maar, uh, behalve deze dan Harry Potter en de Deadly Howl, part 1 en 2, heb ik ze nog niet gezien, maar de rest heb ik allemaal gezien. Maar ik moet je zeggen, deel 1 en 2 is echt een familiefilm. En daarna heb ik iets van, ik vind het leuk hoor, daar niet van, maar het is niet echt meer een familiefilm. Het wordt een beetje extreem. Allemaal nieuwe, nieuwe regisseur natuurlijk, na deel 3. En, ja, het ja, is leuk, maar Af en toe denk ik, is, is het niet iets te grof voor kinderen, maar ja, normaal heb je dat niet, maar als je eenmaal kinderen hebt, dan, dan heb je toch een andere kijk op die dingen. Zie je hem, Zandvoort? Genoeg gebrabbel en geswets. Moet je zeggen, het, uh, het eerste uur ging beter, de tweede uur is uh, ja, iets te veel bier op, denk ik. En uh, dan ga je een beetje splaaggebrek krijgen. We gaan door met muziek, zo meteen de appelsets, maar eerst Marco Borsato en lange Frans. Door de geitjes zijn ze eigenlijk tot elkaar gekomen en ze hebben een hit gemaakt. Kom maar op. Vrij. Doet het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zaterdagavond. De RNN Night CFM's. Nightwalk. Nightwalk Radio. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Kom op, op, kom op. op, kom op, Zet een appel op mijn Frankfurt. En Zomerhijs. <laughs> Het beste is voor alle man Iedereen die is een beetje baas Tim papa zegt de blanke Nee, dat is niet waar Je zal het leren met de tijd Kijk, van buiten zijn we anders Maar van binnen gelijk Slaap en doe je ogen toe. wat je weet dat je nu gaan dromen moet En je ziet alles in je hart En dan loopt de schaap en morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat mm. Mama die is met papa gaan eten bij die en dat drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees Waarom hebben papa en mama altijd met elkaar? En dit is niet altijd zo, ze zijn mensen nu nog bij elkaar mm. Je vriendje Kees die heeft genezen, papa een paar die is dood Maar nog gaan mensen dood? Ja, dan gaan gewoon zo met mm. spieren aan wieken. al je tanden zijn weg Maar waar gaan ze dan naartoe. Gewoon een andere plek mm. Kerel jij heeft niet buiten zijn want jij gaat nu nog lang niet dood maar De bewoners van het land o, Trouwens, ga jij maar slapen Nu gewoon mijn kleine man Slaap en doe je ogen toe Want je weet dat je nu gaan dromen moet je Ziet alles in je hart pijn Maar jouw leven doet niet hard te zijn dus, Slaap en doe je ogen toe Want je weet dat je nu gaan dromen moet je Ziet alles in je hart pijn Maar jouw leven doet niet hard te zijn Vrouw, zit er toch zwak, daarom zit het toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen Maar dat is dus echt niet juist En kijk maar naar je moeder, mama is de Terwijl ze ook nog best wel werken wou En iedereen en alles op de wereld is gelijk Maar vroeger was er ook een man die alles overnam Maar kijk eens zei dat joden minder waren Ze mochten niet meer blijven En dat is de reden waarom mannen boeken is gaan schrijven Doe nu jouw gedichten slaap maar zacht Alleen, als ik nog één dingetje vragen man. What? Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven Maar is dat dan niet erg? Jawel, maar kijk waar het begint en dat is wat werkt niet alles af een ander, dat Nu doe je ogen dicht en slaap En doe je ogen toe Want je weet dat je nu gaan Ja, vrolijke zomerse klanken Dat hier op CFM Zandvoort iedere zaterdagavond Het beste van dance en R&B In de Nightwalk van 9 tot middernacht Zijn we iedere zaterdag bij je Hoor de muziek van Marco voor zaterdag samen met lange Frans met kom maar op En daar achteraan Een oudje van de Appelsits met slaap En we gaan het tempo weer langzaam Een beetje opvoeren. Zo meteen gaan we even kijken wat voor leuke feestjes gaan. Dan zijn we maar eerst even muziek. En wat voor muziek? Ze doen het allemaal tegenwoordig. En dan zal je denken, allemaal, wat doen ze allemaal? Nou, samen gaan werken met uh, Alice Cardino, David Guetta, noem het maar op. En ook uh, Kelly Rowland, en het gaat goed met Kelly Rowland. Hier doet ze samen met Alice Cardino met What A Feeling. En ook onderweg nog zo meteen. De laatste is van Alexander Stan. Terwijl de opvolger van Sexo Beat, en dat is uh, Get Back, je hoort het nu hier op de radio. I wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh, yeah. Oh, yeah. Well, you got my attention. What's up? My heart is beating. Open to me open to my That we're Sandra Stan met Get Back As Soon As Possible. De volgen van Sexo Beat. En daarvoor muziek van Alice Cardino... ...te samen met Kelly Rowland met What A Feeling. NW Nightwalk, party update. En hebben we tijd voor um, de feestjes... ...voor Zandvoort en Bloemendaal. Nou, dat moet je bekennen. Ik heb wederom niks ontvangen over Zandvoort. Dus wederom is er uh, op uh, zondag niks te vinden... ...wat betreft leuke feestjes op Zandvoort. Wel op Bloemendaal... Morgen weer vanaf 2 uur ben je welkom op Star Beach at Beach Club Vroegen. Dat is met Hartwell, Quentino, Lero Styles, Billy De Klit, Vato Gonzalez, featuring MC Chen. Diana komt voorbij, Mitch Crown, Roga, Norman Soares, Stefan Villijn, Adik, Silky Bastard en Alder Silva. En in de whirlpool hebben we van uh, 6 tot 7 Erik Walker. Dan, uh, en Dan hebben we Dirty Caps... Dan Cubus, En dan Curredieren... En dan Raimundo En dan Dyna... Tot morgenmiddag vanaf 2 uur... Tot middernacht... at Beach Beachclub... Vroeger... Op natuurlijk strandpluppen... Strandend... Vroeger... Ook morgenmiddag vanaf 4 uur... Ben je welkom op Strandend... view Met oude BLM 9... Dan hebben we Latin Lovers on the Beach... Dus met Roog... Lucian Ford... Becky Bagovich, Chris Rocks... Jansper Klaas, Alex Cruz... Uit Zandvoort... En Under Control... En MC Janto en Cherokee on Percussions. Ook morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in uh, Woodstock 69, het feestje Vrijbuiters kapen de Kust, Part 1. Of gewoon, uh, nummer 1. Met uh, de line-up Freddy's Pool, Jan van Kampen, Erik Heiting, Reis en Efde. En in Bloemendaal aan zee, oftewel Blamingdale aan zee. Vanaf 4 uur ben je welkom met het feestje. Girls Love DJs, en dat is met Sidney Samson, The Flexicon, Jazai, Nizzle Jim Aaschiel, Geza Wijs, Face DJ Ruud, Kennedy, Sam Fox, Les Deuce en Weslo. En dat morgenmiddag allemaal vanaf 4 uur op Bloomingdale. En dat natuurlijk op uh, Zand van Bloemendaal. CFM Zandvoort, terug naar de muziek hier op de radio. En dat doen we met Brain Power, met een oudje Danspaar. Yo, Nightwalk, walk, walk. Hoop jij pop ik? Iedereen popt. Want die beat is zo De zorgen in je pop zijn boven nog grauw. Dus je partyt er een bot, over a wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets stout. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een foto's hou. Door en door als je ook een oono's rouw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw Doet je zoveel dan loopt het te klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus. Als je rode briesjes maakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overal op en wanhopig benauwd. Gezichtskleurs licht aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw, overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je show net een poos zo rauw.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 And oh, oh. Um, this match I know dance of Battle rappers on this track die gaan die The gassen are singing Draw the paard to the song And the pictures are going to swing Dance for Sean's food Is it the mooie medium And vroeger everyone Is it the blue balladiums Learned with us We're all from the dark High Of die gevochten van Of the dark Much less be Was hip op the shit G.P.E. Was militant And R&B swing beat What was the ding now? That was the thing You didn't have that beat I had have die swing nie. Illen op Paris Of dansen op king beat No, but forget it What? A BBC, Kick, snare, hi-hat Vond ik het schrijven. vet Eric B en Rod Tough crew tot hijack. Rod, bass, run, DMC En guyman en ultra Jullie tijd was hype hè Dans maar Dit is nu die lekkere dansplaat chans maar Ook als je zeker helemaal geen kans chans maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat chans maar en Au deze potje ken ik de hele nachtwele Spelen je tracker D? Of check je Dragon Ball Z? En dik in hem openbaar of zeg je het lekker niet? Overdreven, wij zijn Tiki en gasten doen lekker Jiggy, lekker Jiggies die pillen met billig de Van de Onderdeel van de E, als guacamole, avocado, de tequila die ik wil is, dan Julio Reposado. Hoop je hem niet? Oké, chill, homa, doe zo slow Ja, Ik neem corona en je moet of van hout zijn voordat je weer stopt. Want ik blijft langer hangen dan de walla van Wim Kok. UH UH! Dans maar, dit is jullie lekkere Dansmaar, chance maar. Ook als je zeker helemaal geen kansmaat. Chans maar en dans maar. Want dit is de weer lekkere dansvaart. Chands maar en oud oh, ouw. Oh. Deze potje ken ik de hele. Dans maar Dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar Al kan je zeker helemaal geen kans maak maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar en Op oh, deze oh. Hey, potje ken ik de hele nacht We dansen CCFM Jackson Gemaakt nadat hij uh, ja, overleden was. Nou ja, die plaat had hij natuurlijk op de planken liggen, maar. uitbrengen, niet uitbrengen, wel uitbrengen. Nou, uiteindelijk is hij overleden en wordt hij uitgebracht. Michael Jackson met Hollywood Tonight. En daarvoor een oudje van Brain Power met dansplaat. En zo werd het even heel anders. NW Nightwalks, show facts. Playboy weigerde de OO dames. De Playboy kreeg de optie om de dames van OO Gersel voor hun blad te mogen fotograferen. Maar ze kozen er niks mee te doen. Dan hebben we een kleine inschattingsfout gemaakt, zegt Jan Heemskerk, hoofdredacteur van het Mannenblad. We hebben ons destijds al gevraagd of ze wel bij ons pasten, zegt hij. En waren bij ons voor- en tegenstanders. Nee, er waren immers best wel van een uh, soort ordinair. Maar het had natuurlijk ook chic kunnen doen met de dames. En daarnaast wogen mee dat we niet één van die dames, maar alle O.O. Gerso-dames zouden fotograferen. En dat zou ook nog wel eens een hele kostbare affaire geworden zijn. We hebben alles tegen elkaar afgewogen. En hebben toen besloten er vanaf te zien. Maar toen de populariteit vervolgens zo groot werd, hadden we een beetje spijt van onze beslissing. En ja, al dus de redacteur. Soms kan je het mis hebben en soms kan je denken van... Uh, hè? Het wordt helemaal niks. En geen in de kunst, onze favoriete boze rapper, zit in een gigantische creatieve flow. Zit in een gigantische creatieve flow, zo lijkt het. En deze keer zoekt hij in de hoek van de beldende kunst. Hij heeft namelijk twee kunstenaars benaderd met de vraag of zij vijf, jawel, vijf schilderijen wilden maken. die gebaseerd zijn op zijn laatste CD-maar: Beautiful Dark Twisted Fantasy. Dat zijn natuurlijk niet zomaar van die tweede uh, werkjes. De schilderijen zijn gemaakt op doeken van echte zijde. en zijn binnenkort ook te koop voor normale stervelingen zoals jij en ik. Retour te Parijs? Dan een boutique collet. of gewoon online bestellen op mmparis.com. En voor 250 accu's uh, heb je er één. En of het... Wat is? Ja, daar zijn ook de meningen over gedeeld. En Leonardo DiCaprio is vrij gezellig voor de mensen die hem leuk vinden. Goed nieuws voor alle dames natuurlijk. Leonardo DiCaprio, vrij gezellig. Hij en model Bar Ravelli hebben een punt gezet achter hun relatie. De twee waren al ruim vijf jaar een koppel, maar zouden zich volgens insiders van de New York Post hebben gerealiseerd dat ze nog niet toe zijn aan het settelen. Geen van beiden is klaar om zich te settelen. Ze hebben... Allebei enorme drukke carrières die in verschillende richtingen op hebben geleid. Zo blijven wel, wel gewoon vrienden en hebben ook absoluut geen ruzie, al dus een bron. Begin deze week verscheen een nieuwe fotoshoot van Ravelli in lingerie. Misschien bedenkt Leo zich nadat hij deze foto's heeft gezien. En Antonio en Selma uit de hoogte. Hebben de sterren uit Buzz in Boots, Antonio Banderas en Selma Heike een reusachtige verschijning gemaakt op de Carlton Pier op de eerste dag van het filmfestival in Cannes? Deze nieuwe animatiefilm vertelt het dappere verhaal van een van de meest geliefde karakters uit de Shrek Rakes, Pass in Boots, oftewel De Gelaagde Kat, gespeeld door Banderas. En zo gaan wij terug naar de muziek hier op de radio straks vanaf 11 uur in de mix. Een DJ, ik ga je straks vertellen wie. Het is een hele moeilijke naam. Maar hij draait wel fantastisch. We gaan eerst nog even een stukje muziek luisteren. Zometeen OT Quartet met een oudje. Al regelmatig geremixt. Dit is een oude origineel. Nou ja, oude origineel. Ze hebben natuurlijk ook weer uh, gepikt van een oud nummer. Zometeen OT Quartet met Hold That Sucker Down. Maar hier is Willow Smith, de dochter van uh, Will Smith. Het gaat goed met de familie Smith. lief is uh, aardig aan de weg gaan timmeren. De kinderen zijn aardig aan de weg gaan timmeren en Will Smith komt ook binnenkort weer uit met allemaal leuke dingen. Ook MIB uh, Man in Black 3 zijn ze druk mee bezig, want misschien is hij al af. En uh, wie weet gaat hij ook de soundtrack daarvan maken. Ik heb er nog niks over gehoord, maar waarschijnlijk wil kennende, gaat dat zeker gebeuren. Maar hier is dochtertje lief, de 21st century girl. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. I'm a 21st century girl I'm uh a -huh. 21st century girl, girl. It don't mean a thing if you can't hold him down. You can tell Number 1... dance show. dansshow... ...Night One... ...Saturday Night... ...CFM... ...ja, je hoort de muziek van de OT Quarter ...met Hold That Sucker Down... ...en daarvoor Dr. Lee van Will Smith... Terwijl well, Willow... ...met uh, 21st Century Girl... ...en zo komen we ook het einde van het tweede gedeelte van de nightclub... ...zo meteen vanaf 11 uur... ...hebben een nieuw geluid op de radio... De ene week DJ Mauso, de andere week hebben we DJ Perry, we hebben DJ Tokyo Disco. En we hebben er een nieuwe in de uitzending gehaald. Helemaal uit uh, I Italië komt hij volgens mij. Hij ken niet zo goed verstaan, dus waarschijnlijk komt hij uit Italië. Nee, wat... DJ Chia uh, Pistelli met Black Master Dance. Je hoort hem nu het komende uur op de radio. En dat betekent vanaf 11 uur het beste van dance in de mix hier in de Nightwalk. En tot het zover is, nog eventjes muziek, tot aan het nieuws en weer van Elfiel Hier is dus Alex Candy uh, en Frederico Scavo met Get Funky Ik zeggen, tot de andere kant van Elfiel Get Get up, get down, get fucking, get down, get fucked. Get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, down, down. me van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik te hark met het NOS journaal. In Horen zijn bij een schietpartij een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een sportcentrum Vredehof waar vanavond een groot internationaal kickbox gala is. Er zijn veel ambulances en politieagenten opgeroepen.